3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het onderzoek van het RIVM naar het coronavirus in rioolwater... laat zien dat het virus afneemt in Nederland. En dat past volgens het instituut bij de daling... van het aantal gemelde patiënten- en ziekenhuisopnames in april en mei. Sinds 1 april test het RIVM rioolwater om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Wekelijks wordt het water op 29 locaties getest en dat dekt omgerekend een kwart van de bevolking. Het RIVM meldt vandaag vijf nieuwe geregistreerde sterfgevallen door het coronavirus. Vanaf de vierde volgende maand mogen in Engeland kappers, pubs, restaurants en hotels weer open. Dat heeft de Britse premier Johnson net bekendgemaakt. De twee meter afstand, die moet worden gehouden, wordt teruggebracht naar één meter. Verder is bekendgemaakt dat de politie niet meer gaat handhaven op de coronaregels. Johnson gaat uit van het gezonde verstand van mensen. Sportscholen en theaters blijven voorlopig nog dicht. In de Eerste Kamer is een motie van afkeuring aangenomen... tegen minister van Binnenlandse Zaken Ollongren. Die was ingediend door de oppositie... omdat Ollongren de geplande huurstijging op 1 juli niet wil tegenhouden. Een meerderheid in de Senaat wil dat de huren worden bevroren... omdat veel mensen door de coronacrisis in financiële problemen zitten. Het is heel uitzonderlijk dat de Eerste Kamer een motie van afkeuring indient. En Novak Djokovic, de nummer één tennisser van de wereld... heeft het coronavirus. Mogelijk is de Serviër besmet geraakt op een serie demonstratietoernooien. Onder andere deelnemers aan deze a adria Tours... andere deelnemers raakten ook besmet... onder wie de Bulgaar Dimitrov en de Kroaat Koric. Djokovic kreeg veel kritiek op het organiseren van de tour... maar in een verklaring zegt hij dat hij dat met de beste bedoelingen heeft gedaan... op het moment dat het virus aan het afzwakken was.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort een zomerhits. Dit is Even na twee uur wordt Een hele goede middag. We zijn er weer. Studio Tolweg 10a. Langs Zandvoort op zondag op de Zandvoortse Radio. En als eerste na het nieuws en weer was dat uh, Donna Summer. En this time I know it's for real. Een lekkere plaat uit de jaren 80. Hij zit hier tegenover mij. Heb je de zaterdag overleefd verder, Albert uh, Jan? Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Ja, ik lag op tijd in bed. Ja, dat dacht ik al. <laughs> ja. Een, intensieve dag gisteren. Ja, heftig programma gisteren natuurlijk tussen 2 en 5. Ja, maar vandaag. Uh... Ja, zeker ook af en toe een blik op Radio Veronica. Want die bestaat vandaag precies 60 jaar. Dus we gaan af en toe muzikaal terugkijken naar die tijd. En uh, ja, de verzoekjes zijn al binnengestroomd. Dus die is, liggen al klaar. Dus je, je lijst heb je voor je liggen. Dus ik zou zeggen: een prettige, prettige uitzending. En uh, tot, uh, tot morgen. Het gaat helemaal goed komen. <laughs> goed, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Uh, wat gaan we vandaag doen? Zoals al gezegd, we kijken af en toe terug naar uh, de, de tijd van Radio Veronica, 60 jaar. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, onze vaste items zoals er zijn. Het weerbericht rond de klok van half drie. En, uh, we gaan de goede kant op, dat kan ik alvast uh, verklappen. Het dieren van de week, Ja, hij, hij, uh, hij zit nog in het dierentehuis. Uh, trouwens, sterker nog, hij is weer teruggeplaatst. Uh, hij luistert naar de naam Sully. En het gedicht van de dag, ja, daar hou ik nog even uh, een slag om de arm. Want uh, we hebben meerdere opties en uh, ik heb een paar uh, ja, voorkeuren... maar jij mag uh, beslissen, daarop. Dus liefhebbers van het gedicht van de dag... Uh, zullen nog even moeten wachten welke het gaat worden. Uiteraard hebben we de komende drie uur ook Zandvoorts nieuws in het kort. We beginnen uh, straks uh, na... Uh, even kijken, na half, uh, half drie het weerbericht... hebben we een interview... Van met Marianne Schuurmans. Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer... En, en voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. Die was afgelopen donderdag... De gast bij Goedemorgen Nederland en zij liet uh, haar blik werpen op uh, de stand van zaken in zaken de veiligheidsconsequenties uh, voor Kennenballand. Ja, het ging om de strandbeetjes. Het ging om de strandbeetjes. daar was een uh, uitvoerige discussie over. En daar, zich over uit, uh, af, daar liet ze zich over uit afgelopen donderdagmorgen tijdens Goedemorgen Nederland, dat om tien over half drie. Daarna gaan we ook in het eerste uur terugkijken met de burgemeester van Zandvoort. En dan gaan we terug naar Hemelvaartdag. Want op een gegeven moment ja, had je een totale lockdown, om het zo maar eens te zeggen. Maar zo langzamerhand gaat alles weer een beetje de goede kant op. Maar dat, heeft natuurlijk voor, dat gaat dan in voorspoed en tegenspoed, om het zo maar eens te zeggen. En de burgemeester werd daar afgelopen donderdag door onze collega's van NH-nieuws daarover geïnterviewd. In het tweede uur, gaan we de kroeg in Rob? Oh, ja, we gaan de kroeg in. Ja, we gaan twee keer de kroeg in. Uh, om tien over drie hebben we... Want ook die, die regels worden wat versoepeld. Uh, en daar zijn we niet geheel ongelukkig mee. Uh, om tien over drie, rond tien over drie... gaan we uh, praten met Rob Smits van Café 4. Want uh, ja, vanaf 7 maart die lockdown... Uh, alles denk ik op zes uur s'avonds dicht... Uh, medio april hopen dat er wat, uh, wat sch schot in kwam door een persconferentie van, uh, van onze minister-president. Maar helaas tot de, op dat moment nog niet. Dus de lockdown voor de kleine cafés bleef. We zijn erg benieuwd hoe het de stand van zaken is want met, de zaken, met het versoepelen van de regels. Wat dat voor de cafés in Zandvoort gaat betekenen. Dus om tien over drie hebben we Rob Smits. Ja, hij heeft een klein café. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat aan gaat pakken. Ja, en om tien over half vier gaan we lopen, lopen we even door naar Laurel en Hardy. En hebben we telefonisch contact met Ron Brouwer. Uh, ik weet dat hij wat aan het verbouwen is geweest en uh, de zaken wat heeft uh, een facelift heeft gegeven. Maar hoe precies de precies stand van zaken is en hoe hij die acht weken is doorgekomen, dat hoort hij allemaal over tien, over half vier. En daarnaast hebben we natuurlijk in het laatste uur Pit Report om kwart over vier. En verder nog de zaken die aan de orde zullen komen. Dus ik zou zeggen, een interessant programma met natuurlijk op de achtergrond Radio Veronica 60 jaar. Ik zou zeggen, veel muziek en veel informatie op deze druilerige zondagmiddag. Dankjewel, Albert-Jan. We hebben er zin in de komende drie uur. Zandkort <tie> op zondag. En meekijken doe je via zfm-life.nl. Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. Wij gaan lekkere muziek vanmiddag voor je draaien, waaronder Omi en de cheerleader. He is always in my corner, right there when I want All these other girls are tempting, but I'm empty van Omi en de Cheerleader. Ja, vanmiddag hebben we heel veel verzoekplaatjes. Als je meekijkt op de webcam... zie je ook allemaal blaadjes voor mijn neus liggen. Echt, ja, er zijn heel wat platen... die populair zijn en aangevraagd zijn. Hier. The music is all yours... on ZFM. Ja, en we gaan ze allemaal proberen... vanmiddag te draaien natuurlijk... tussen 2 en 5 op het geluid van Zandvoort. ZFM Zandvoort... En wil je ook een uh, verzoek laten horen? We gaan het uh, proberen via de WhatsApp 023 57 30393, 023 57 30393 Kan jij jouw favoriete plaat uh, appen? En uh, ja, als we hem uh, bij ons hebben, draaien met alle plezier op je Salvo Stadia. We Earth Wind en Fire. Fantasy, all your dreams will come true. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. En ook op zondag mogen wij voorlopig een programma doen, Albert-Jan. Zandvoort op zondag. Good old days. Ja, dat is een herleven. tijd geleden, hè? Ja, zeker. hoor, de heer, trouwens. En Fantasy. We gaan het nieuws met je doornemen. Ook dit jaar wappert op de boulevard van Zandvoort de blauwe vlag. De blauwe vlag is een internationale milieuonderscheiding... en wordt jaarlijks toegekend aan stranden die veilig, schoon en duurzaam zijn. Dinsdagmorgen afgelopen week werd op het badhuisplein de vlag voor alweer de 16e keer gehesen. Het doel van het Blauwe Vlagprogramma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor een schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van de Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de stadsgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. De blauwe vlag is voor onze gasten een teken dat de zwemwaterkwaliteit in Zandvoort uitstekend is, er goede faciliteiten op het strand zijn, er een EHBO-post aanwezig is en voorzieningen voor mensen met een beperking. In de veiligheidsregio's die aan de kust liggen gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken ten aanzien van eet- en drinkgelegenheden bedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten... met uitzondering van het aanbieden van een afhaaloptie voor eten en drinken... dat elders wordt geconsumeerd, de zogenaamde takeaway. De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven gesloten. Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens in Zandvoort... die vanaf het strand bereikbaar zijn... zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden... mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor toiletvoorzieningen binnenshuis. huis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM. De ver, het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de gehele kust. Hiermee wordt ongewenste terrasvorming tegengegaan en eenduidige handhaving mogelijk gemaakt. Ja, nou daar hebben we het zo meteen nog wel even over uh, inderdaad, wij... uh, bij de interviews. Absoluut, uh, daar komen we nog wel even op terug. Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuizen in Nederland onder voorwaarden beperkt bezoek ontvangen. Voor Kennemerhart Hart betekent dit dat bewoners van onder andere woonzorglocatie AG Bodaan vanaf volgende week beperkt bezoek mogen ontvangen. Huis in de Duinen zal spoedig volgen. Tijdens de persconferentie van 19 mei jongsleden... heeft de minister De Jonge bekendgemaakt dat beperkt bezoek is toegestaan... mits er geen recente coronabesmettingen zijn op de locatie... en er kan worden voldaan aan de voorwaarden van, beterom, van het RIVM. Audrey van Schaik, bestuurder, Kennemerhart laat weten... blij te zijn voor bewoners en familie... dat de bezoekregeling in de Bodaan kan worden verruimd. En tot slot ook weer goed bericht... het Zandvoortsmuseum mag bijna weer open... Vanaf 1 juni mogen de Nederlandse musea hun deuren weer beperkt openen. Het Zandvoortsmuseum heeft een protocol ingeleverd... en is daarover in gesprek met de veiligheidsregio Kennemaland... om de heropening in goede banen te leiden. Dat hoort in dat wij druk bezig zijn met het museumprotocol. In het protocol staan alle maatregelen die genomen zullen worden op het gebied van veiligheid en hygiëne. We willen er uiteraard voor zorgen dat de bezoekers en vrijwilligers van het Zandvoort Museum en ook de medewerkers van het VVV veilig hun weg weten te vinden in en rond het museum. Aldus directeur Heli Jansen. Voor meer informatie kijk even op de website van het, van het Museum. voor meer informatie over regels en over uh, voorgenomen openingstijden. Dankjewel Albert-Jan. Het nieuws in het kort ook naar te lezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, dan kan je hem downloaden uit Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Soundboard en je blijft op de hoogte. Tegenwoordig een nieuwe playlist, de AJ playlist. Allemaal bekende platen voor jou, Albertje. Dat is de AJ en H lijst. Oh, oké. H hou ik nog even bij. Nou, in ieder geval ook deze plaat is afkomstig uit die lijstje van de Jan Hammer en de Crockett Steam. ZFM bestaat dit jaar 30 jaar, zijn we natuurlijk enorm trots op... maar je hebt altijd baas boven baas, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over Veronica. Vandaag 60 jaar jong, om het zomaar eens te zeggen. En de grondlegger en de drijfveer achter alles was natuurlijk Rob Oud. En op 26 december 2003 overleed Rob Oud. En het was natuurlijk groot nieuws tijdens het nieuwsuitzending op die avond jong, snel en wild. Rob Oud, Mr. Veronica. Hij is gisteren op 64-jarige leeftijd... in een ziekenhuis in Leiden overleden. Hij was al enige tijd ziek. Oud wist van de radiopiraat Veronica... uiteindelijk de grootste omroep van Nederland te maken. Dit is Radio Veronica op de 192 meter... voor de komende twee uur. En dan van de 20 van kunt u genieten... van een aflevering van de... 1965, Rob Oud begint zijn carrière bij Veronica. De piratenzender die uitzendt vanaf een schip op de Noordzee. Hij wordt een van de populairste DJ's. In die tijd heeft hij onder de naam Egbert Dowers ook een hit. dat Veronica toch moet blijven. In de jaren zeventig leidt Rob Hout de strijd van Veronica... tegen de regering, want die wil af van de radiopiraten. Oud blijkt een doorzetter met een enorme aanhang. Wij willen alleen maar radio maken. Radio maken zoals een muziekstation moet fungeren. Door hem, absoluut door hem, is het te danken... dat Veronica eerst C-omroep werd en B-omroep... en de A-status kreeg. Hij riep altijd, Veronica. Simon, dan kregen wij allemaal de pesten in hoezo? Ja, mister ja, Veronica, maar het eigenlijk was het ook zo. Uiteindelijk wordt piraat Veronica een legale omroep aan wal. Onder oud weet de omroep tienduizenden handtekeningen te verzamelen. De Veronica omroeporganisatie is een feit met Rob oud als een onconventionele directeur. En het was een vastgeroest bestel natuurlijk, dat wij kwamen daar. een stelletje dolle stieren die dachten, wij gaan eens even televisie maken. Maar in feite was het zo. Hij zat achter een groot bureau. En jij kwam met een leuk plan. En er zat iets naar te luisteren. Toen zei hij, dat is goed. Maak het maar twaalf. Oud moet in 1992 weg, na kritiek op zijn functioneren. Toch blijven hij en Veronica onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien wel door zijn legendarische laatste woorden, toen piraat Veronica uit de eten ging sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica... sterfte ook een beetje de democratie... in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. En hij overleed in 2003. Rob out inderdaad. En de vrouwelijke stem die je hoorde... in dit interview was van Tineke De Nooy. 60 jaar Radio Veronica. Het is echt vandaag een feit. There is a house in your house. Ben ik niet zo van het papier meenemen naar de studio, maar vandaag wel. Allemaal verzoekplaten staan erop. En ook deze van die animals, the house of the rising sun, met plezier gedraaid. Uh, uiteraard uh, even zoekjes zijn van harte welkom. Dat kan via de app bij ZFM 5730393. 5730393. En het is echt dat telefoonnummer kan je gewoon appen en dan uh, komt hij bij ons aan. En dan kan je gewoon, uh, nou, en dan laat je wil horen, kan je ja, aanvragen. En mensen die een bezit hebben van onze 06-nummers zijn natuurlijk uh, red, kunnen dat over... op ons 06-nummer doen. Yes. Ja. Helemaal goed, het weer. Uh, vandaag, uh, nou, als je naar buiten kijkt, uh, dan is het inderdaad bewolkt. En vanmorgen was er zelfs kans op wat lichte regen. Ook vanmiddag komt het nog tot een paar buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen en de temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of 9. En morgen, ja, speciale dag morgen, morgen schijnt de zon volop, maar landinwaarts komen stapelwolken tot ontwikkeling. In de loop van de middag trekt sluierbewolking over de regio. De wind is afgenomen naar matig en waait uit het noordwesten. De temperatuur is met ongeveer 19 graden weer wat hoger dan in dit weekend. Ook dinsdag schijnt de zon volop, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. De rest van de week schijnt de zon flink en is het ook droog. De temperatuur gaat eerst naar wat, wat omlaag, naar een graad of 19. Maar in het Weekend wordt het warmer... met een maximaal tussen 20 en 22 graden. Aldus Rico Schreuder. Dan kan het wel eens druk gaan worden in de zonpoort, uh, Albert-Jan. Daar hebben we het uh, in het verloop van dit programma nog wel even ja, over. Ja, zo dan komen we daar ook terug. Dankjewel, dat was het weer. Ook na te lezen op meteopagina.nl, op de ZFM-app onder Meteo Zandvoort. Of via www.ricoweer.nl. Ja, en bij dat weer wat eraan gaat komen, horen deze mannen, hè? I love the And the way the sunlight plays upon her We hey.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 ook De Beach Boys bij, natuurlijk en de Good Vibration. Weer afgelopen donderdag. Hè? Dan kan je weer een verzoekje weer aftrepen. Ja, precies. <lacht> het gaat als een goed. Vlieg op. <lacht> vlieg in de studio. Uh, waar hadden we dat? Oh ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk ook uh, hartstikke mooi weer. En dat betekent uh, heel veel mensen naar het, uh, naar het strand en ook naar het strand van uh, Zandvoort. Dat hebben wij gemerkt. Het was uh, eigenlijk uh, voor uh, de corona's uh, tijd zeg maar, uh, aan, aan de drukke kant. Daarover straks nog veel meer van de burgemeester. Maar eerst gaan we eventjes naar de veiligheidsregio, albert Ja, en daarvoor gaan we eerst even terug naar uh, afgelopen dinsdagavond... Uh, toen het kabinet uh, bekendmaakte... dat de geplande versoepelingen van de maatregelen per 1 juni doorgaan. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Want uh, we zetten uh, met elkaar stappen die ervoor zorgen... dat we ons deze versoepelingen kunnen permitteren. Maar we zijn er nog niet. De reden voor veiligheidsregio Kennemerland om extra te benadrukken dat de huidige maatregelen gewoon gelden om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. De veiligheidsregio roept de inwoners op om de drukte te vermijden... juist op de dag van afgelopen donderdag als hemelvaart. Ga niet massaal naar de stranden en duinen in de regio Bloemendaal... Heemskerk, Wijk aan Zee, Uimuiden en Zandvoort. Parken of andere trekpleisters. Mocht het namelijk op een bepaalde plek toch te druk worden... dan worden extra maatregelen genomen of gebieden worden afgesloten... Nogmaals, we gaan terug naar afgelopen donderdagmorgen. Naar het programma Goedemorgen Nederland. Waarin Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer. En CQ-voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemaland. Daar uitgebreider op inging. Ja, ook belangrijk daarbij is die uh, strandbedden. Die dan wel uh, bij uh, Katwijk en Noordwijk neergezet mochten worden. Klopt. Dus wat is het beleid het daarover? Gedoog, het was dan weer een gedoogd beleid. En uh, bij ons mocht het dan allemaal weer niet. Nou, we gaan luisteren wat uh, Marianne Schuurmans daarover zei. Er is ook zei. wel wat verschilt tussen die regio's. Ik las bijvoorbeeld in Noordwijk, in Katwijk, daar gaan ze vandaag strandpetjes vuren. Ja. Zandvoort, Bloemendaal, Schavenzanden. Ja, niet. niet. Hoe kan dit? Leg, leg dit uit. Nou, het is sowieso moeilijk. Hè? Als de, de lockdown begint en niks mag... dan is het eigenlijk het makkelijkst om te handhaven. En om dat met elkaar ook af te spreken. Wat je nu ziet is dat we steeds meer loslaten. En dan begint iedereen een beetje af te tasten... van wat is nou precies de grens. En dat snap ik, hè? want ondernemers willen graag aan de gang. Uh, we hebben afgelopen maandag in het Veiligheidsberaad hierover gehad. Het verschil als het gaat over die lichtbedjes... Er is vooral door de minister, maar ook door de uh, burgemeesters... van de twee grote, Scheveningen en Zandvoort, gezegd... dat wordt wel heel lastig, want lichtbedjes op zich... Nou, daar kun je nog wel iets over vinden... maar ze worden vaak gebruikt als een soort alternatief voor het terras. Dus je haalt je eten en je drinken, je gaat daar zitten... Mm -hmm. en voor je het weet heb je een soort pseudo-terras. En dat is weer niet eerlijk ten opzichte van alle andere horecabedrijven... die dat niet kunnen. En waarom dan dus in Noordwijk en Katwijk? Nou ja, er Wat? is waarom? dus een afspraak gemaakt van de veiligheidsvoorzitters... om de lichtbedjes niet toe te staan. Ik hoor nu ook dat er blijkbaar toch een andere beweging is. Ja, dat blijft moeilijk om die afspraken. Dus ik ga aanstaan Eigen, maandag zei dat weer. Dus er? iets wat niet is afgesproken? Het is af, afgesproken deze week met de minister, met alle strandburgemeesters, mm -hmm. dat we die lichtbedjes tot 1 juni niet toestaan. Maar wat vindt u er dan van? Dat we dat in Noordwijk wel gaan doen? Ja, Je ziet dat het heel lastig is als één iemand begint te bewegen. Dan krijg ik meteen een telefoontje. Waarom wel in Noordwijk? ...en niet in niet in Precies, want u, u zit daarmee ook in de panade, ik want u krijgt mensen in Zandvoort en Bloemendaal van waarom ik ja. niet dan? En het probleem is ook dat op het moment dat dat begint, is mm. het ook heel lastig. We gaan geen uh, politie of ME afsturen op uh, dit soort zaken. Dus het, wordt, het is ook heel lastig om dat te handhaven. Dus we moeten dat echt doen op basis van gezamenlijke afspraken. Ja, en Zandvoort en Scheveningen hebben een andere uitdaging dan kleinere ja, dat, en dat, dat maakt ook al die afspraken die we met elkaar maken zo lastig. Daar kan verschil ontstaan omdat het gevoel van urgentie verschillend is. Dat is in Brabant iets anders dan in Friesland. Maar ook omdat strandplaatsen verschillend zijn. Zandvoort is vrij klein strand. Als je naar het andere naar IJmuiden gaat, dan heb je een heel breed strand. Dus heb je meer uh -huh. mogelijkheden. Dus je ziet dat de kleur lokaal soms ook maakt... dat er wat meer ruimte uh, komt voor ondernemers. Goed. Maandag ga ik het echt aan de kaart. Want ik vind het echt heel ja? lastig... om dit uit te leggen. wat gaan dan aan de kaart stellen? Precies? Nou, nou, dit verschilt dus met ja. Noordwijk bijvoorbeeld? Ik wil dat we eenduidig afspraken... hebben en houden. En als u als... baalt er gewoon weg van, toch? Ja, Ik dat vind, vind het, het wel heel jammer dat we dit geprobeerd hebben... met elkaar en dat nu blijkt dat het toch... heel moeilijk is. En dan wil ik maandag zeggen... dan wil ik handhaafbare afspraken maken. En wat, wat ik... zijn dat? Nou ja, stel nou eens voor dat vandaag in Zandvoort... een aantal ondernemers dat ook gaan doen. Nogmaals, dan is het voor mij heel lastig om daar... Uh, politie ja. te vragen om te gaan handen. Op lichtbedjes, die hebben echt wel andere dingen te doen met al de druk die er is. Dus ik ga maandag nog een keer vragen van is dit nu iets wat we met elkaar kunnen inrichten en op wat voor manier dan wel. Als echt de, de druk, de drukte, want dat is een tweede reden waarom we dit hebben afgesproken, te groot wordt. Met name in Scheveningen en Zandvoort. Scheveningen heeft 80 strandtenten, ja. Zandvoort bijna 40. Dus dat is echt iets anders of je er een paar hebt. Dus daar zit echt wel wat we met elkaar maandag moeten gaan afspreken. Ja. Ja, u gaat daar dus maandag over. Ik ga er zeker dus vragen over stellen. Wordt ja. Word vervolgd, inderdaad. Want uh, ja, morgen is dan uh, weer uh, die vergadering. Dan komen de 25 uh, veiligheidsregio's uh, weer uh, bij elkaar. Er wordt uh, ook hierover gesproken. Marianne Schuurmans is er uh, verre van blij mee, natuurlijk. dat, uh, dat de afspraken niet uh, nageleefd worden in de andere veiligheidsregio's. Dat, dat, dat is, is, is nog net het moeilijke. Als je, kijk, die lockdown was in één keer op 7 maart. bang. Zes uur kroegen dicht, alles dicht en, en, en, en noem maar op. Dus dat, dat, dat was als een donderslag bij heldere hemel. En nu gaan ze langzaam weer die zaak weer wat verruimen. Mm -hmm. en, uh, wij mogen met z'n tweeën volgende week wel een biertje drinken. Ja, dat klopt. He? Ondanks het ja. feit dat we geen familie zijn. Nee. En we mogen wel ja, naast elkaar zitten. We zijn bijna familie. <laughs> En dat, dat, en dat is, dat is zometeen mooi na de, de, de twee volgende platen, want dan op donderdagmiddag tijdens Hemelvaart werd de burgemeester geïnterviewd door onze collega van NH Nieuws. En dan zie je hoe, de, hoe, hoe die versoepeling van die regels in de praktijk werkte. Je hoorde dus nu net ook van die Marianne Schuurmans, dat dat uh, tot verschillen leidt en natuurlijk uh, tot, tot boze gezichten. Ja, maar dit uh, verhaal was natuurlijk net weer anders omdat we hier de pilot hadden. Ja. Samen met Scheveningen, en toen zegt uh, inderdaad Grapperhaus, die was er heel duidelijk over, van uh, Zandvoort en, uh, en Scheveningen, die moeten, of nee, uh, Katwijk, die moeten maar even achter hun oren krabben, zei die. Ja. En toen heeft deze vrij, veiligheidsregio ook gezegd... van nou, dan gaan we dat niet meer doen en de ander ook niet. Nee. Ik heb nog een interview met de, met de uitbater van een standtent uh, klaar liggen. Maar kijk, ik weet niet of we daar toe komen in de tweede uur. Maar ik kijk wel even. Oké, okay, nou, morgen is uh, inderdaad uh, die vergadering, wordt dat verder besproken. En we moeten gewoon afwachten wat dat betreft uh, inderdaad. En anders uh, gaat het uh, 1 juni los. Hier in Stalpoort, dan mogen we vanaf 1 juni weer, weer meer vrij bewegen, ook op het strand. Say you don't place. in your fight. Too many runaways. I'm of the night. Een single van Cindy Loper en Time After Time. Ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk behoorlijk druk hier in Standfoort met het mooie weer en alle, alle mensen die dachten van oh, nou, we worden weer vrijgelaten in de wei. Zo uh, gedroegen de mensen zich uh, in ieder geval. En uh, onze collega's van uh, NA Nieuws uh, die hadden daar ook een gesprek over, Albert Jan. Klopt, want uh, die, uh, die dag, uh, naarmate de dag voor werd, werd het natuurlijk steeds mooier weer. En dat vergt uh, dat, dat natuurlijk ook een reactie van uh, de overheden. Zoals nou ja, op een gegeven moment je dus auto's bumper aan bumper uh, richting uh, Bloemendaal, en Zandvoort, te volle treinen, bussen met strandgangers. Hoewel het allemaal toch nog wel redelijk onder controle was. En uh, burgemeester David Molenburg was, uh, van Zandvoort... was niet blij met de veiligheidsregio, dat, hij, dat de veiligheidsregio vanmiddag moest oproepen... niet meer naar het strand te komen. Het moet een, een systeem worden van zelfbegeleiding, om het zo maar te zeggen. Niet gelijk massaal. Oh, uh, maar ik begrijp die mensen wel, natuurlijk. Ja, maar het moet, het moet ze denken allemaal van... ik ga naar het strand en de rest blijft thuis. En, en het moet geleidelijk gaan. En uh, ach, ach, Laat, laat, laat uh, onze burgemeester uh, zelf die situatie even toelichten een interview met NH Nieuws. Redelijk druk, uh, ik moet zeggen op bepaalde plekken uh, drukker dan op andere plekken, mensen houden over het algemeen goed afstand, uh, ja dus wat dat betreft men gedraagt zich netjes. Maar we hebben de hele dag afgesproken dat, uh, of dat we de hele dag monitoren en we hebben de afgelopen tijd wel gezien dat het met name in de toegangswegen dusdanig druk is dat de Veiligheidsregio Kennemerland besloten heeft om een oproep te doen om niet naar het strand te komen. Uh, ja dat is jammer, maar uh, het is niet anders. Worden mensen nu tegengehouden? Nou, We hebben inderdaad op bepaalde plekken in de regio... Gewoon, dat de wegen zijn afgesloten... dan wel mensen verteld wordt dat er uh, geen parkeerplaatsen meer zijn. Want daar zit wel voor ons een bepaalde uh, ja, capaciteitskwestie. Uh, uh, op het moment dat de parkeerplaatsen echt vol zijn... Ja, dan kunnen mensen hier niet meer terecht. En uh, parkeerplaatsen openstellen... was dat überhaupt wel een uh, slim idee op een dag als vandaag? Helemaal vaart, mensen zijn vrij, mooi weer... Ah, we hebben uh, een tijd lang een groot aantal perheerplaatsen uh, dichtgehouden. Een paar weken geleden zijn we langzaam begonnen om dat weer wat vrijer te geven. Op dit moment is ongeveer de capaciteit 50% van wat er normaal is in dit deel van Zandvoort. Dan praat ik over het noorddeel. Uh, ja, we, hebben, we gaan ook naar een nieuwe situatie straks, 1 juni. Dan mogen de strandtenten ook weer open. Dan wordt het allemaal wel iets normaler. En we zijn ook echt aan het zoeken naar de juiste verhouding. Hoe we aan de ene kant kunnen zorgen dat we het strand wel goed beheersbaar en toegankelijk houden en tegelijkertijd te voorkomen dat er heel veel mensen komen. Ja, dat zegt uh, inderdaad uh, de burgemeester heel erg uh, goed, uh, ja, Albert-Jan. Klopt. Zo uh, langzaam maar zeker ga je naar een situatie dat er weer uh, iets meer uh, mag. Om de mensen alvast een klein beetje te laten wennen, ga je het uh, geleidelijk openstellen. Ja, en bedoel, oh, oh, begrijpelijk. Maar ook oh, de reactie van het publiek is ook begrijpelijk. Van, uh, de zon schijnt, ik ga lekker, ik wil naar het strand. En uh, maar dat. Om, daar, om dat precies op om elkaar af te stemmen... lijkt me een hele moeilijke taak. Ja, maar dat had, uh, had de horeca ook... kan het volgende uur natuurlijk uh, uitgebreid. op, uh, op terug. Proef. Die hadden ook zoiets van... Uh, kunnen we niet uh, proefdraaien alvast, ja. zeg maar? Nou, uh, die mogelijkheden die, uh, zijn er voor ons uh, nog uh, niet. Nee. Ook niet in Breda, meen ik. Hè. In Breda was het, geloof ik. Klopt. En wat, ja. ik, wat ik wel hoop is dat uh, begin volgende week... omdat die, die, die, die lockdown zo abrupt was... He, en iedereen heeft zich daar keurig aan gehouden dat ze op basis daarvan zeggen: van nou, als niet, we gaan niet 1 juni uh, de zaak versoepelen ten aanzien van de horeca en, en, en strandtenten, maar laten we dat voor dat weekend doen. Dat lijkt me een goede tegensjeste voor, uh, voor de horeca die, en iedereen die er zo goed naar geluisterd heeft. Nou ja, ik denk dat het niet gaat gebeuren, nee, maar we gaan niet. er zo over praten met uh, ja. onder meer uh, Rob en uh, Ron. Uh, beide een café in Sanford, eentje café 4 en de andere Laurel en Hardy. Graag tot zo naar het nieuws. Mm. S'en allaient gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps, ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ça n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tous à propos Tuer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chair Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet N'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires, à ne plus que savoir en faire, s'ils ne vous tournaient pas la terre. En vacances et sans sortir Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite Sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones